Maar om schoon, met mijn pik van grom. Waar ik ook in gewoon Elke chick met bonen en ik stom als een beest. Ben niet sloom op een feest, en nou, al om me heen zijn ook overstoom van de heet. En ik blijf op een kapiet, want mijn techniek is al ziek. Met wel iets zonder speed, en dat rest is van de street. Je mag me wel geloven, maar het hoeft ook niet. Ik lag je uit van boven, zonder dat je me ziet. Ik kan je beroven van je griet, en ik zorg voor verdriet. Ik ga niet vanuit sloven, en ben niet hypocriet. Maar gewoon de rest van zoon. Met de goed Op tot de juiste plek. Ja, die staat aan moe, van. Maar dat is dan lig ik weer op de loegast Ik doe niet toe, gaf, tot ik weer ineens toe Dan maak ik van jou een botje met broer voor pap Ik kom aan dat je me snapt, dat mijn piepa hier klapt En de music beats, zonder iets, ik leech Ik heb sneller leren rippen dan ik heb leren fietsen Want nu zeg ik je dit, en dan zeg ik je dat Ik rap pad, ik doe het hard en ik begin bij de start Ik was jong, laat ik zeggen, een jochie acht. Ik luister helemaal als je koert Of de wil te pak, of de wil te pak, of de wil te pak. Op, hoe me leer te Fix en drop. Die shit is hot, ik drop het holst op tot de top. Ben ik spit deze shit met een stick in mijn make En deze shit is zo dik dat ik je hersens verhit, Ik ben een bitch op een snix, maar wel snel als een flip tot ik je bek volpis. En daarna de grins, weet beetje heb je vergist. En je loopt nu in de mist. Ik stop je in een keer, en daarom word je nu al vermist. <lacht>